12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Oskar Gröning, de man die bekend staat als de boekhouder van Auschwitz... is in Duitsland veroordeeld tot vier jaar cel. De 94-jarige Duitser krijgt de straf voor hulp bij de moord op 300.000 mensen... in het vernietigingskamp Auschwitz. Het OM had 3,5 jaar cel tegen hem geëist. De overheid gaat sneller de uitkering van jihadisten stopzetten... Ook studiefinanciering en toeslagen van de Belastingdienst worden voortaan direct beëindigd, staat in een wetsvoorstel van minister Ascher van Sociale Zaken. Uitkeringen kunnen nu al worden stopgezet, maar dat duurt soms maanden en soms lukt het helemaal niet. Het stopzetten van studiefinanciering is vaak nog veel lastiger. Opnieuw voeren zelfstandige pakketbezorgers van PostNL actie. Wordt onder meer gestaakt in Den Bosch, Son en Breda. Gisteren blokkeerde een deel van de bezorgers een aantal depots... uit ontevredenheid over een akkoord tussen PostNL en de vakbond FNV. Het postbedrijf dreigde daarop met een kort geding... maar dat ging niet door omdat er afspraken met de stakers waren gemaakt. In Griekenland staken de ambtenaren uit protest tegen de bezuinigingen. Ziekenhuizen behandelen alleen noodgevallen, gemeentehuizen zijn dicht... en er wordt gestaakt bij het openbaar vervoer. Het Griekse parlement moet vandaag stemmen over het bezuinigingspakket. De cruciale stemming wordt na middernacht verwacht. Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven verwacht dat 2015 een heel goed jaar wordt. In het tweede kwartaal werd er iets minder winst gemaakt dan in het eerste kwartaal... maar de daling was kleiner dan gedacht. Op de beurs is ASML de sterkste stijger. Toyota roept in Nederland ruim 20.000 auto's terug voor een software-update... Het gaat om de Toyota Prius Wagon en de Toyota Auris. Door de problemen in de software rijdt de auto minder goed. Daarom is Toyota wereldwijd begonnen met een terugroepactie. Het weer is bewolkt met regen of motregen en amper zon. Later op de dag breekt in het zuiden de zon wat vaker door. Het wordt 18 graden op Tesla en zo'n 23 graden in Maastricht. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een viel op de A12 daarna richting Utrecht. Vanwege een spoedreparatie voor knoop in Prins Klausplein 3 kilometer. De verbindingsweg naar de A4 richting Amsterdam is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee Zandvoort. Een zomer Zie FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en dan een beetje stilte zijn we er weer. Goedemiddag. Zo, als we beginnen, hoor u eventjes uh, George Ezra met uh, Barcelona. Dit is CFM Lunch. Op deze woensdag de 15e juli alweer. Gezellig. Leuk dat u er weer bent. Leuk dat wij er weer zijn. Ja, vind ik wel te missen. Ja. Zo, en uh, nou, gaan we doen vandaag? Hè, de gebruikelijke dingen zoals op woensdag. We gaan vandaag dan ons bezighouden met... Uh, uh, Oh ja. Het regio nieuws natuurlijk straks half 1, half 2. En uh, verder hebben wij dan natuurlijk ook nog het recept van de week. We hebben de bioscoopagenda voor u. En uh, ik heb gewoon weer heel veel uh, lekkere muziek klaarstaan. Weer een hoop nieuw. Wat oud en zo. Je kent het allemaal. Een beetje zo uh, door elkaar heen. Mooie 3 in 1 om kwart over 12 zometeen. Of rond kwart over 12. Ja, precies haal weet ik niet. Ach... Angela is luistert ook, die zit nog eventjes bij de computer. Even de nieuws samen te stellen en zo. Maar ze is er wel hoor. Ja. Nou, het is lekker druilig weer. Hopelijk klapt het nog een beetje op. Dus hebben we hebben morgen nat geregend. Die, die vieze druilregen, weet je wel. Ja, Ga maar door. De zijknat van... Maar goed, we zijn alweer weer opgedroogd intussen. Dus we gaan lekker muziek draaien. Laten we dat maar doen. plaatje dat ik al weken draai en wat uh, deze week uitgeroepen is de topzong bij een andere radio's. Kom, we draaien al een tijdje. Clap your hands van Wilk en Miski. <tied> sweet. hands Steal the moment as you shake and prance Feel that loving as you twist and dance Make the most of this chance Ooh, And stomp your feet wel een tijdje draaien en uh, ja, wat nu ineens toch ineens nog meer in de belangstelling komt. Wilk en Miski heet het, uh, het duo vermoed ik. En uh, Clap Your Hands heet het liedje. In één. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on the baby. Dat was hem dan, hè? Lekkere 3-in-1 van uh, Carlos Santana, natuurlijk. Lekker, lekker, lekker. Dat is een beetje zomerse muziek. We hoorden achter een volgens Oye on Ba. En verder Evil Ways. En daarachter dan Black Magic Woman. Gekoppeld aan Gypsy Queen. We luisteren destijds naar uh, CFM. Het uh, lokale radiostation van Zandvoort. En omstreken... En uh, we hebben weer vanavond zien we lunch straks natuurlijk de vinyljaren. En in de vinyljaren gaan we straks aandacht besteden aan uh, de vinyl 50 natuurlijk, zodra die online is. En uh, verder gaan we natuurlijk uh, de, het classic album draaien, uh, ons wekelijkse klassiek, uh, klassieke album. Dat is vandaag Starlight Dancer van Kayak. Ah, dan zie ik ineens mevrouw Jansen binnenkomen. Gezellig. Dan gaan we zo langs van maar eens lekker over naar het regionieuws. Het is bijna half uh, half één. En dan uh, moeten we dat, hè? Ja, ja gaan we dat doen. voor Zandvoort en de regio. Hier is Angela Jansen. <lacht> Met ja. het regio nieuws. Ja, daar zullen ze we wel een beetje aan moeten wennen, denk ik. <lacht> Goed. Dinsdagmiddag is een zoekactie gestart naar twee oudere dementerende dames die vanuit de omgeving van het centrum van Zandvoort zijn, waren vermist. Ze, zijn lopend, ze waren lopend en een van de dames liep met een stok. De sms-oproep van Burgernet met het signalement werd verspreid onder ruim 700 deelnemers. Direct belde een meneer op die de dames een kwartier geleden had gezien... op het Raadhuisplein.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 Kids Fun, Fun Park heeft een familieuitstraling met kinderattracties... zoals een trampoline, een octopus, schietkraam en een carousel. En naast de attracties worden ook eetgelegenheden... rustplaatsen en groenvoorzieningen geplaatst. Het college van BNW heeft onlangs besloten... om het evenement bij wijze van proef in 2015 toe te staan. De openingstijden zijn door de week van 12 uur middags tot half 11 avonds... En op vrijdag en zaterdag tot half twaalf. En uh, leuke bijkomstigheid, iedere zaterdagavond wordt om half elf een spitterend vuurwerk afgestoken. Na een oproep in uh, Dieren, van, is Dieren te Huis overspoeld met kattenvoer. Het asiel in Zandvoort kampt met een geboortegolf van katjes en daardoor gaat het blikvoer er snel doorheen. Daarom riep het asiel uh, de plaatselijke bevolking op iets te doneren. Het merk of de smaak deed er niet toe. Uh, ze hebben al heel veel gekregen. Al dus een van de, de medewerkers. Wilt u ook een uh, blikje voer delen? B dat kan. En, uh, dat kan, u, kan kan gebracht worden tussen 11 en 4 uur. En dat is aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Een bouwvakker is vanochtend aan de Schuitjeslaan in Haarlem gewond geraakt. Het slachtoffer kwam met zijn arm vast te zitten in een bouw bouwlift. De man is met een onderarmletsel naar het ziekenhuis gebracht. En de arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht. In tijden van crisis moet je toch meer delen met elkaar. Zo vindt Pauline van der Gijs. En beschikkend over een grote verzameling doet zij dat met boeken... Zo gezegd, zo gedaan. Uh, haar man Jan timmerde een boekenhuisje dat vanaf zaterdag 11 juli aan de grens van het Rozenpriel op de Rustenburgerlaan staat. Neem een boek mee en geef het door, staat erop. Tot nu toe zijn er drie boeken meegenomen. Uh, in de Pijnboomstraat schijnt ook een boekenhuisje te hangen. En in de Kroesestraat in het Ramplaankwartier opende schrijft Lilian Blom half mei de buurtboek en daar kun je dan boeken lenen. Bij het boekenhuisje is dat niet het geval. Uh, aldus Paulien, heb je zelf nog een boek dat je graag een handen kunt? Zet het dan rustig in het kastje. Bezoekers van het ont Ontmoetingscentrum en Dagactiviteitencentrum... het Jutteshuis hebben samen met kunstenares Marianne Rebel... een terrasbankje geschilderd. Beschilderd, moet ik zeggen. Op uh, donderdag 9 juli uh, afgelopen donderdag is dit met vrolijk vertoon onthuld... in de tuin van het Jutteshuis aan de Nawijnlaan. De vaste medewerkers hebben er, een, uh, hebben er zelf bedachte spreuken op gezet. En leerlingen van het Luzac Lyceum uit Haarlem hebben daarmee een handje geholpen. Het Jutteshuis is een ontmoetingscentrum voor iedereen uit Zandvoort... en omgeving met geheugenproblemen en of dementie. We zijn gewend dat in Bloemendaal de omgeving, in, uh, de omge in Bloemendaal de omgeving spik en span is. Mm. Gisteren kwam een melding binnen bij NS van een oplettende twitteraar... over een penetrante urinelucht op station Bloemendaal. Het Bloemendaalse station heeft twee perrons en een trap om het station te betreden. En kennelijk heeft een of andere onvlaard zijn behoefte gedaan... of wellicht meerdere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 We zitten op de grens van warme en koele lucht. en Dit betekent dat er in onze omgeving veel bewolking voorkomt... waaruit af en toe regen of een bui kan vallen. Het kwik ligt tussen de 19 en 21 graden... en daarbij staat een zwak tot matige westenwind. Vanavond en vannacht over de de bewolking... en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Het kwik daalt in de nacht naar een graad of 16. <coughs> Donderdag bevinden wij ons in de warme lucht. Het kwik lijkt uit te komen op een graad of 23, maar dat kan iets lager of iets hoger uitvallen. En in de ochtend is het nog grotendeels bewolkt, maar in de loop van de middag komt de zon er steeds meer bij. En tot zover. That's so a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 us. <laughs> niet wat uh, afwijkende versie van uh, Sun of Jamaica. Ik had hem niet voorgeluisterd, dat had ik het maar wel gedaan. Maar goed, uh, ach, dat is ook wel lekker. Als, uh, als de zomer er uh, niet is, dan, uh, nou, dan moet je de zomer maar via de muziek een beetje binnenbrengen. Sun of Jamaica van de Goombay Dance Band in een, uh, in een wat uh, moderne mix. We gaan uh, eens even kijken, uh, dames en heren. Ja, even tijd op mevrouw Jansen er is natuurlijk, maar... Uh, <laughs> Hallo. Um, we gaan naar de bioscoop. We gaan naar de bioscoop. Ja, we gaan gewoon nu naar de bioscoop. Ja. Als alles mee zit, hé. ik. Ja, uh, aha. Uh -huh. Ik weet niet wat het is hoor, maar hij is onwillig. Oh, Nou, zeg het maar. Ga het maar vertellen. De ja. bioscoopagenda! Ja. Nou ja, dan moet ik het even zonder het... Uh, Tsjechisch Philharmonisch doen. Hè? Uh, goed. Uh, ja. Vanmiddag. In, uh, Circus van B. Circus Zandvoort. De Minions 3D... Slash NL. Universal... Pictures and Illumination Entertainment... en presenteren de vrolijke 3D-animatie-avonturenfilm... voor de hele familie. En deze film begint vanmiddag om kwart over twee... en hmm, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag... in ieder geval tot en met volgende week woensdag... in twee voorstellingen te bekijken... om half één en om kwart over twee... Dan uh, apenstreken in 3D. Drie, het leesplankje komt deze zomer tot leven... in de eerste Nederlandse kinderfilm in 3D... en is een ondeugend en leerzaam filmavontuur... bomvol boerderijdieren. En deze film uh, draait uh, iedere middag... tot en met volgende week woensdag om kwart over vier. Ze zijn terug in Magic Mike XXL... Channing Tatum met Bomer, Joe Manganiello, Kevin Nash, Adam uh, Rodriguez en Gabriel Iglesias. De hoofdrolspeler uit de kaskraker van 2012, Magic Mike. En deze film draait uh, uh, tot en met volgende week woensdag, s avonds om 7 uur. En een tweede voorstelling om half 10. Dan tot slot de ontsnapping naar de gelijknamige bestseller van Helene van Rooyen. En uh, de deze film vertelt het verhaal van Julia, een vrouw die uit de sleur van het gezinsleven breekt... en haar geluk hoopt te vinden in zonnig Portugal. En uh, deze, in deze film wordt de hoofdrol gespeeld door uh, Isa Hoes... En deze film is een aanstaande maandag te bekijken om 7 uur. En uh, dan nog één keer op maandag 27 juli, eveneens om 7 uur. Ik al lang gehoord dat dit niet Gone with the Wind was maar uit Dr. Chivago en dat natuurlijk in verband met het overlijden van Omar Sharif en ja. dit is de nieuwe single van Direct Move On Nieuwe single van Direct. Ach, ze bent, weet het wel. Al een tijdje bezig. De nummer heet Move On. En we gaan even samen dansen op de reggae beat. Oh, oh, lekker. Samen dansen op de reggae beat. Oh. We zijn weer op vakantie in Jamaica. Met al mijn vrienden lekker aan de zee We liggen op het strand daar aan het water Met mooie groene palmen om ons heen De zon staat hoog aan de hemel Geen wolkje in de lucht We zullen veertien dagen genieten Met z'n allen hier in de zomerzon We kijken naar de meisjes Wat zijn ze bruin geworden? Met de...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 Van Jamon, even een lekker zomeretje, ja. En dit ook, hè, dit is ook zomers. Ja. Californische meisjes, hartstikke zomers. Ja, het zijn de Beach Boys, California Girls. Boys. En uh, dat noemen we dat heet natuurlijk uh, California Girls en we zijn bijna aan, uh, aan, het, uh, ja, aan het nieuws uh, van 1 uur toe. Hè? Dus uh, nog maar even een klein villetje. En dan uh, gaan we op naar het nieuws en het weer van 1 uh, uur van de NOS natuurlijk, om precies te zijn. Dus wij zien u straks terug aan de andere kant met een leuk stukje cabaret En uh, ja, leuk stukje cabaret En natuurlijk, alles wat is mis is. Straks nog het recept van uh, het recept van de week. Ja, dat komt om part overeen. En natuurlijk nog een keer het regio nieuws. Nou. En nog zat leuke muziek, dat ook. Dus ik zou zeggen, tot zo.